Als ze niet voormorgen hier zijn... lopen ze de kans het nest leeg te vinden. En een knappe jongen die mij dan nog vindt. U gaat dus het land uit? Voorgoed. En ik heb geen enkele reden om dat te betreuren. En uw dochter? Die zal mij volgen, naar ik hoop. Weet u waar ze is op het ogenblik? Dat weet ik. En wanneer daar gelegenheid toe is... wilt u dan uw tante bedanken uit mijn naam... voor alles wat ze voor het arme kind heeft gedaan. Te zijn er tijd zal ik dat zeker doen. En ook u ben ik grote dank verschuldigd. Ik weet dat mijn verblijf hier... en dat van mijn dochter u veel onaangenaamheden heeft bezorgd. Ik zou willen dat ik ook eens iets voor u zou kunnen doen. Ja, ja, veel onaangenaamheden. Vooral uw dochter heeft mij aan veel verdachtmaking blootgesteld. Ongewild oh, natuurlijk. Maar ik zou wel willen weten... maar ja, dat gaat mij niet aan. U hebt zo even het een en ander van ons gesprek gehoord. Dat heb ik, ja. Ik moet bekennen dat ik even heb staan luisteren... ...maar ik was zo verbaasd u bij dat stem te horen. Verontschuldig u niet, meneer Huik. Voor mijn lieden dan u zouden de verzoeken niet hebben kunnen weerstaan. Maar wat hebt u gehoord? Uh, niet veel. En ik heb er nog minder van begrepen. Wat mij betreft had u net zo goed Chinees kunnen spreken. Niet veel, maar toch wel wat. Nou, ik herhaal dat ik er niets van begrepen heb... Het enige wat mij verbaasd heeft is dat die hooghartige meneer Blaak... in uw bijzijn zo, zo angstig en bedremmeld was. Niet waar? Ja. Dat moet een vreemde indruk op u hebben gemaakt. Die trotse Amsterdamse koopman. Die schatrijke heer van de Guldenhof... zien beven en sidderen voor een arme zwerver... die in zes of zeven staten ter dood veroordeeld is... en die door de speurhonden van de politie achterna gezeten werd. Dat zal u verbaasd hebben. Ja. Maar hij weet, deze rijke man dat die arme zwerver maar één woord heeft te spreken... en hij is armer dan die arme zwerver ooit worden kan. Maar goed, het is niet mijn hand die het gordijn zal opentrekken... wanneer alles tot nu toe zo gelopen is om het dicht te houden. Daarom, jonge vriend, vergeet wat u gezien en gehoord mocht hebben. Ja, ik wou dat ik alles kon vergeten wat er de laatste tijd gebeurd is. Maar af dat het is zoals het is... Ik moet nu gaan. Mijn aanwezigheid hier zou misschien vermoedens kunnen wekken. Ja. En als ik u nog één raad mag geven, vertoon u dan niet buiten. Vertoon u zelfs niet aan het raam. Ze kunnen u vanuit de tuin zien. Wat heb ik u gezegd? Wat is er? Nou, daar in het gewas, Kijk u zelf. Dat is Simon, die kleine marktkamer. Nou, oh. hij is alweer weg. Maar hij heeft u gezien. U hoeft er niet aan te twijfelen of morgen of misschien vanavond al is het huis omsingeld. Ik heb hem in Utrecht al een keer kunnen verschalken. Het zal me deze keer ook alweer gelukken. Voor het overige heb ik er meer dan genoeg van om steeds weer nieuwe listen te verzinnen. Als het niet om mijn dochter was, dan had ik mij al lang aan de justitie overgeleverd. Wel, ik kan u bij mijn afscheid niet beter toewensen dan dat ik u morgen hier niet meer vinden zal. Het zal zijn zoals het lot over mij beschikt. Maar afscheid, ik heb zo'n voorgevoel dat wij elkaar nog wel eens zullen ontmoeten. Die is rechtstreeks hier naartoe gekomen. Goedemiddag, meneer Blaak. Goedemiddag, mevrouw van Benden, uw dienaar. Hoe maakt u? Uitstekend, zo u ziet, in blakende welstand. Inderdaad. U ziet er jonger uit dan ooit. Dank u, dank u. Maar... Bent u zo helemaal alleen gekomen? N uh, mijn nichtje laat zich excuseren. Ze voelt zich niet heel wel. Ach, ach, wat is dat nou jammer. Toch niets ernstigs, hoop ik. Uh, nee, nee, nee, een migraine. Maar ze voelde zich toch niet goed genoeg... om een prettige gast te zijn op dit feest. En, en, en uw zoon, die zie ik ook niet. Uh, die komt, ja, zeker, die komt. Maar u weet, uh, die jongelui, die zijn nooit zo punctueel. Maar... Maar wat zie ik, mevlaag? U, u hebt toch uw rijtuig niet weggezonden? Ja, ik wilde niet onbescheiden zijn. Oh, maar dat had u toch niet moeten doen? Er is plaats genoeg in de stal. Ja, ik, ik wist niet... Nou ja, ik heb het naar huis gestuurd. Ze zullen mee nu, uh, dan, uh, de uh, kinderen staan te trappelen van ongeduld... om de beroemde, gooiste stroopkoeken van Martha te proeven. Ja. Oh, ja. ja, ik vind het best. Maar zullen we nog niet op Lodewijk wachten? Nee, nee, nee, nee, nee, doet u dat vooral niet. Als hij te laat komt, is het zijn eigen schuld. Ja, ja, goed, goed. Ja, maar, maar Van Balen zal ook komen... En als we niet op hem wachten, zal hij de ongelukkigste man van de wereld zijn. En wat dat betreft, tante, dat zal hij toch... ...of hij op hem wacht of niet. Ja, hij zal opgehouden zijn op kantoor. Ja, en zijn compagnon is er niet om hem bij te staan. Wie is vrolijk aan het feesten. Oh, ik voel me inderdaad een beetje schuldig dat ik hem alleen heb gelaten. Maar het is wel in goed overleg gebeurd. Oh, ja. als het in goed overleg gebeurd is, dan is er niets dan dan. Nou, aan de hand. Nou, roep dan de kinderen maar naar de tent. We zullen op hem wachten als de koetjes in de wei eten en drinken. Ja. <hijen> Hallo! Hallo! allemaal naar de ga. Ja. Ja. Ja, ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga. heer, ga. Ja? ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik Ik Ik ga. Ik ga. Ga jij mee, Ferdinand? Uh, uh, uh, goed, vader. Maar moet jij nou ook al weg? De heren willen ons zeker een verrassing bereiden. Uh, het zou me niet verbazen als er werkelijk sprake was van een verrassing. Hoe is hier met de onderschout van aarde. Oh. oh, daar zijn ze al. lachbare heer, die graaf van Talavera, is hier geweest. Hij heeft een onderhoud gehad met meneer Ruzon. Is dat zo, Ferdinand? Uh, in, in zekere zin wel, ja, vader... Ik heb hem toevallig hier ontmoet... ...toen ik voor Tante van Wemde een paar dingen moest regelen. Waar is hij nu? Dat weet ik niet. En ik zeg u, hij moet nog hier zijn. <laughs> al mijn maasten en de dienaren van de heer Ommelschout... ...hebben de hele omgeving afgezocht. Hebben niets kunnen vinden. Dat is zo. Oh, te denken dat ik die man veertien dagen heb gehad in mijn huis... ...en niet wist. Het is om te worden ijdehoofd. Mijn mening is, als hij niet weg is, dan moet hij nog hier zijn. Wat denkt u daarvan, heer Ommelschout? Dat ben ik volkomen met u eens. Nou, als we dan de hele plaats eens dus Dat lijkt me beste. Heinz, laat de hele boel afzetten en dan gaan wij naar binnen. Ga je mee, uh, Vervil? Uh, ja, vader. Ja. Waar heb je die vent verstopt die hier gehuist heeft? Lieve mensen, je, je laat me schrikken. Ik, ik leef hier eenzaam en alleen nog sinds mijn me verlaten hebt. Hoe zou ik hier iemand verstoppen? Laten we maar verder gaan. Wat is hier? Oh, dat is een uh, opkamertje, vader. Hoe weet jij dat? Oh, daar stonden de stoelen die tante van Bende nodig had. Doorzoek ja. het. Het is leeg. Dat zie ik, maar doorzoek de kasten en de bedsteen. Als oh, oh, je het allemaal maar weer in orde brengt. Ik heb er een rente vandaag al drukte genoeg. Die lakens zijn gebruikt. Nou ja, gebruikt. Ge gebruikt. Natuurlijk zijn ze wel eens gebruikt. Je, je denkt toch niet dat ik alleen maar splinter nieuwe lakens inhoud. Draai je niet om een, vrouw. En zeg maar ronduit, heb je de heer van dienst of uw hete mag huisvest, ja of nee? Het zou het me baat of ik al zou ontkennen. Redel geloof mij toch niet. De hele plaats is afgezet in Lavaart. Het zal ons niet verhelpen, denk ik. Ik vrees dat de vogel gevlogen is. Maar als die vrouw ons dan niet wil zeggen... dan kan Ferdinand ons misschien inlichten... waarom hij zich voortdurend in de gezelschap van de graaf van Talavera bevindt... en of je misschien ook zijn vlucht begunstigd hebt. Ik geloof dat ik u nu wel weer een en ander vertellen kan, vader. In de eerste plaats moet ik u zeggen... dat onze ontmoetingen altijd toevallig zijn geweest... Het is de laatste weken zo geweest dat ik niet gaan of staan kon... of ergens kwam ik die van Lins of zijn dochter tegen... maar gezocht heb ik zijn gezelschap nooit. Integendeel, vader. Maar het voornaamste is, ik, ik kon toch de man niet verraden... die mij het leven gered had. Het leven gered? Met welke gelegenheid dan? Ik denk dat ik u dat nu wel kan openbaren. Op de dag voor mijn terugkeer uit het buitenland... Wat is dat toch aan de hand? Wat doen al nou die gerechtdieners hier op de plaats? Ja, wat moet dat toch? Wie van het gezelschap moeten gepakt worden. Van het gezelschap niemand, zuster. ...maar wist jij dat Bon voor iets hier geloeseerd heeft... ...en ook al vroeger zijn intrek heeft genomen? Is dat zo, Marta? Nou ja, alleen hij is hier geweest. En zijn dochter ook. Maar nu ben ze weg. En vrij ook, naar ik hoop. Ja, mevrouw. En dan moest je me er op mijn oude dag voor op straat zetten. Ik kon niet anders doen. Ik heb hem met mijn gemelk gevoed, heren. En als hem dan bij me komt en zegt... Marta, ze zit hem op het lijf, ik kan ergens heen... ...moet ik dan zeggen... Heer je weg? Ja, daar is wat van aan. En ik kan ook niet zeggen dat mijn erf onteerd is als er een grande van Spanje opgelogeerd heeft. Ach, die arme van Lins. Hij is dikwijls mijn cavalier geweest. Wat is er van hem geworden? Dat is juist de vraag, wat er van hem geworden is. Hij heeft ondanks onze voorzorgen toch kunnen ontsnappen. Daar ben ik blij om. Zal een troost zijn voor zijn dochter. Toen ik vanmorgen wegging, huilde ze van ongerustheid over het lot van haar vader. Wat zeg je, Letje? Is dat werkelijk zijn dochter die bij je in huis is? Ja, ja. Daar moet je me met alles van vertellen. Zij hoeft niet te boeten voor de mislagen van haar vader. Ze is bij Letje beter dan bij Heinz. Daar wordt ze tenminste niet lastiggevallen. vallen. Hey, dagbaar, ik heb nog eens geen droog uh, al deze lieden. Uh, ze hebben niemand van hier zien gaan, alleen de rijtweg van de heer Blak. Ah, dat rijtuig zou te huizen stallen. Ga daar snel naartoe en vraag of het daar werkelijk geweest is. De heer Blaak en de gaaf zijn oude vrienden. Goed, dit lachbaar. En de gerechtsdienaar? Die kun je nu wel laten inrukken. Een afzetting heeft nu geen zin meer. Tot uw orders, dit lachbaar. En dan moesten wij hier nou ook maar opbreken. Al dat gedoe met die rakkers van het gerecht heeft de pret een beetje gedrukt. Een verandering van decor zal de feestvreugde goed doen. Suzanne, als jij de kinderen bij elkaar roept, dan laat ik voorrijden. We gaan terug naar huis. Goed, tante. We mogen ze wel tellen. Thomas spijt als er een in een boom achterbleef. gebleven. Hij, Ferdinand, je moet alweer bij de trein toch komen zitten. Eh, ja, Dan moet je me alles maar het haarfijn vertellen. Ik zal blij zijn als ik nu eindelijk weet hoe de vork precies in de steel zit. Niets zal mij liever zijn vader dan mijzelf en u allemaal te bevrijden van alle geheimzinnigheid. De situatie was inderdaad moeilijk voor je. En je zult het de laatste weken door al die geheimen ook niet gemakkelijk gehad hebben. Nee, vader. Dat uh, u en moeder aan mijn oprechtheid moesten twijfelen heeft mij uh, veel moeite gekost. Dat begrijp ik. Ik zou boven die blij zijn als de vrouw de gelegenheid vindt om haar vader te volgen. Ik weet niet of het voor haar en voor jou wel goed is... dat ze nog langer bij tante Letje blijft. Ik, ik verzeker u, vader, dat ik voor haar alleen maar medelijden voel en niets meer. Dat is mogelijk, maar ze is ongelukkig. En dan hecht men zich gemakkelijk aan iemand die haar diensten bewijst. En als dat dan bovendien nog een knappe jongeman... Nou, vader, ik kan me niet voorstellen... dat ik nou juist de man moet zijn waar Amelia verliefd op zou moeten worden. Dat vreemde dingen vertoon. Nou ja. Maar goed, als ze weg is... dan hoeven we ons daar ook geen zorgen meer over te maken. <rijgene> ja, <lijkt> <lacht> de heren willen misschien wel wat sterkers dan limonade voordat we gaan eten. dat dacht ik, wel. En dan zijn er ook nog wat brieven gekomen. Een heel pakket voor de heer Ze laten zelfs hier niet met rust, Willem. Dat is nu eenmaal mijn beroep, Je excuseert me even. <lacht> oh, er is ook een brief voor jou, letje. En één voor Ferdinand. Oh, voor mij? Oh, Van wie kan dat wezen? Ah, van Amelia. Ze is weg. Onder dankbetuiging van het verleende verblijf. Vertrokken om haar vader terug te vinden en met hem het land te verlaten. Ze maakte zich op en ging heen. Maar ik zeg, de Here heeft haar laten gaan. Want ze volgt haar vader, wie ze verplicht is te eren en te gehoorzamen. Maar hij is een man, Billy, als vol twistzoeking en ongerechtigheid. Ik sloeg haar het Heilig Kruis nadien ze optrok naar. Ja, eh, ja, het is een aardig kind, maar ik hoop toch van harte dat ze veilig en wel het land zal verlaten. Ik heb hier een brief van Van Balen, Tante. Van Van Balen? Waarom komt hij niet zelf? Dat, dat schrijft hij juist. Er zijn slechte berichten van de fortuin. Oh, lieve hemel. Wat, wat, wat, wat is er ja, Kapitein Pulver is met de fortuin op de Terschellinger banken gelopen. Oh, ik was er al bang voor. Ja. Vannacht met die vreselijke storm dacht ik als Pulver mij iets overkomt. Hoe is het met de bemanning? Nou, de hele equipage is gered. Oh, Iemand heeft enig letsel opgelopen. Het schip zit op een zandplaat en men is al bezig de lading te lossen... maar men vreest dat het schip verloren is, zo schrijft Van Balen. Oh, oh, oh, oh. Het is wel een uitgezochte dag om je moeders verjaardag te vieren. Eerst al die dieners van het gerest op de boerderij. En ja, nou dit weer. Het lijkt mij het beste dat ik er naartoe ga, tante. Maar naartoe? met de schilling. Maar jongen, wat moet je daar doen? Wel, met gestrande goederen is het altijd een ingewikkelde juridische kwestie. Als de strandvonders de boerenhandig hebben, krijg je het er niet zo gemakkelijk meer uit. Bovendien is het thee, die op het ogenblik heel goed op de markt ligt. Wachten we al te lang met verzenden dan, dan verloopt de prijs. En verliezen we misschien kapitaal, tante. Ja, nou, ja. ja. En, en moet je dan nu meteen weg? Oh, dat zou geen zin hebben. Er is toch geen verbinding meer Nee, Ik ga morgen vroeg met de beursman naar Harlingen. En daar neem ik een vissersboot om mij naar de Schelling te brengen. Als je vindt dat dat nodig is. Ja. Maar, maar dan kun je toch in ieder geval blijven tot het diner. Ja, dat zeker, tante. Maar daarna want dan meteen weg als u het niet vervelend vindt. Want dan is het morgen wel vroeg. Ja, dat Uh, een hoofdplaats voor Harlingen. Ja, dank u. Nee, maar. Vriend Helding. U bent wel de laatste die ik als reisgenoot verwacht had. Is het mogelijk? Meneer Huib. <laughs> wat een aangename verrassing. Gaat u ook naar Harlingen? Dat is wel de bedoeling. Ik hoop tenminste dat de schip ons daar naartoe brengt. Maar wat jaagt u naar de kust van Friesland?